Dit is Lieselo Thomassen met het NOS Journaal. Op Schiermonnikoog zijn vijf dierenactivisten opgepakt... die protesteerden tegen Kallemooi. Dat is de traditie op het eiland om met Pinksteren een haan in een mand te doen... en die drie dagen in een hoge paal te hangen. Volgens de activisten is dat dierenmishandeling. Ze werden aangehouden toen ze probeerden zich aan de paal vast te ketenen. Volgens de organisatie van Kallemooi op Schiermonnikoog... wordt er altijd goed op gelet hoe het met de haan gaat. De Spaanse regering weigert het nieuwe beoogde regiobestuur van Catalonië te erkennen. Madrid zegt in een verklaring dat de wens van de nieuwe regiopresident, Tora, voor een dialoog met de Spaanse regering niet oprecht is. Volgens Madrid is het een provocatie. Tora wil vier ministers in zijn ploeg opnemen die op de vlucht zijn voor de Spaanse justitie of die in voorarrest zitten. Premier Rajoy vindt dat niet acceptabel. China en de VS hebben hun handelsruzie gedeeltelijk bijgelegd. Na drie dagen onderhandelen in Washington is China bereid om meer Amerikaanse goederen en diensten te importeren. De VS heeft momenteel een handelstekort van ruim 375 miljard dollar met China. Volgens president Trump komt dat door slechte deals die zijn gesloten onder zijn voorgangers. De landen bedreigden elkaar met hoge importheffingen wat veel onrust veroorzaakte in de rest van de wereld. Op de wegen naar het circuit van Zandvoort is het al de hele ochtend file rijden. Straks komt Formule 1-coureur Max Verstappen daar in actie. En bovendien gaat er veel verkeer naar het strand vanwege het mooie weer. Op weg naar de races heeft Max Verstappen vanochtend in Zandvoort een zwaar gehandicapte fan bezocht. Zijn moeder van de 14-jarige jongen had via sociale media een oproep gedaan aan Verstappen om naar hun huis te komen.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 Ja, de derde uur van CFM uh, Race Radio vanaf het circuit in Zandvoort. Live vanaf het circuit uh, vanuit de Lacours. Het circuit waar het op dit moment een gekkenhuis is. Het is niet normaal. Dromme mensen gaan de, de tunnel door. Zowel de richting, de pits, als er weer vanaf. Het is gigadruk. En uh, ja... Op dit moment liggen de activiteiten op de baan heel even stil. Want er is lunchpauze. Straks gaan we weer verder met het programma. En dan gaan we verder met de TCR Europe Series in de Benelux. Een hele leuke race. Die, een race van 20 minuten. Goed, we gaan nog even wat muziek draaien. Want op dit moment is dus geen verder nieuws. En dat gaan wij doen met Marvin Gaye. Let it go on.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 tell me thoughts they cannot defend just what you want to Zo eenzaam Als de hele wereld Tegen is Maar hoe meer ik me verzetten We zitten. Weg en eist ons helemaal verliefd? Zijn is zo eenzaam als de hele wereld tegen is. Maar hoe meer ik me verzetten wil, hoe meer ik van je houd. Liefde betovert je. nummer geschreven door Nijg, gezongen door Jesse Koning en Martje Meijer. En het komt van het prachtige mooie nieuwe album van Jesse Koning. Zij zingt teksten van Lennartij, vergeten teksten, op muziek gezet door bekende Nederlanders. Jaap, ja. kom, kom zitten naast me. Hoe is het? Nou, het is uh, dodelijk vermoeiend met dit soort dagen. Uh, waarom? Omdat je dan interviews wil opnemen en niemand is te spreken... Want diegene heeft de druk ja, ja. en daar word je doodmoe van. Ja. En dat is, uh, dat is het uh, probleem waar ik uh, tegenaan loop. met dit soort evenementen, zeker. We hebben een gekke huis, hè? Ja. Dat is, is, is ontzettend ja, niet te geloven. Ja, er komen uh, nog meer uh, mensen binnen. We kan, zet krijgen zet. allemaal nieuwe collega's binnen. Oh, gezellig. Ja, leuk. Uh, maar... kun, wat, kun, wat kunnen we voor jou verwachten vanmiddag nog? Nou, vanmiddag voor mij, uh, ik, voor mij niks. In principe niks. Klinkt raar. Maar ik, uh, ik lig gewoon voor tenten. Uh, gewoon voor mensen waar ik uh, mijn interview... Uh, hey, ik heb een lijstje in mijn hoofd zitten van mensen die ik wil spreken. Ja. Nou, en dan is een, uh, een, een, een, een gesprek via de weet ik van wat. Ja, dat is leuk. Maar dat... Dat gaat, een beetje, dat, okay. gaat, dat gaat een beetje storend uh, werken. Dus, uh, dat, uh, dus. nou. Maar wat ik nu even meegemaakt heb. Uh, is dat het uh, behoorlijk druk is. Uh, ja, er is. Uh, want ja, ik kom hier ook niet uh, voor niks. Ik heb ook uh, gewoon mijn ogen uh, gebruikt. Um, zo dadelijk gaat de TCR uh, van start. Waarin uh, Jaap van Lagen uh, meedoet. Ja, ook, maar Ja, Jaap van Lagen is uh, de snelste man uh, in de en trainingen dat, geweest. Dus Dan gaat een beetje power de bal. Ja, dat, dat, dat, dat, dat gaat zeker gebeuren. Uh, het podium is uh, net... Uh, er is een interview geweest met Olaf Mol. En de drie... Formule 1 -kruis, hè, Dus uh, Max Verstappen, uh, Daniel Ricciardo en David Koeltwart, Die zijn alle drie uh, geweest. En ja, wat, uh, wat er uh, nog uh, op dit moment is. Uh, dat, uh, dat er, uh, nou ja, die dames die, uh, die ja. moeten nog uh, vanmiddag gaan rijden. En dat, dat uh, beloft ook nog wat. Dus juist op de landelijke media is er een waarschuwing gekomen om niet meer met de auto naar Zandvoort te komen. Zandvoort is vol, er is dus geen parkeerplaats meer. Met andere woorden, ik begrijp niet dat de ANWB zegt er zijn geen files vandaag. Nou, dat lijkt, me, dat lijkt me sterk. Uh, als ik uh, zo alleen al uh, kijk, uh, ten opzichte van vanmorgen dat er nog een nou, paar stromen is, mensen naar binnen lopen. Maar is dat is gigantisch. nu inmiddels uh, is dat, uh, gigantisch uh, geworden. Ja. Maar goed, we kunnen het voorlopig nog aan. We gaan verder met muziek. they do als nog steeds naar GFM Race Radio vanaf live vanaf het circuit in Zandvoort, waar de Jumbo family race dagen driven bij Max Verstappen mondvol bezig zijn. Zojuist is van start gegaan, de, een nieuwe serie de TCR Europe Series met hele vette Honda's Peugeots, Cupra's Hyundai, volkswagen zie staan en natuurlijk hebben wij Willem van Densje die daar alles van weet. Willem, hoe zijn ze gestart? Ja, dat klopt. Dat is uh, TCR Benelux uh, Europe. Uh, nou, daar hadden we een uh, prachtige startopstelling. Zeker voor onze uh, Nederlanders. Want waarop, uh, hadden we hadden op staan. Uh, Jaap van Lagen. Japan Lagen. Normaal gesproken is hij actief in de Poolse Supercups. Die uh, rijdt in het voorprogramma van de Formule 1 races. Hij werd uitgenodigd hier uh, door het uh, Leopard uh, Lucor-team... om ook een keer in die Audi uh, mee te doen in de TCR. En dat deed hij uh, boven wel goed... Er zijn vergelijkbare auto's uh, met de uh, WTCR, het wereldkampioenschap uh, van die toerwagens. Het mooie is, uh, altijd Tijd uh, die jaar van lagen uh, zetten. Als hij daarmee zou meedoen met uh, de WTCR, had hij daar ook op vol staan... Om aan te geven niveau, uh, van Jaap van nou, het niveau van jaar van lagen. Het niveau is prima. Bij de start kwam hij echter uh, niet goed weg. Iets met de koppeling ofzo. En hij probeerde dat al uh, snel goed te maken. Maar hij raakte daarbij uh, toch een van de concurrenten. Dat is uh, Stian uh, Paulsen. En die ging uh, knetterhard uh, linksaf uh, op het rechte eind uh, vangrijen. En daarom hadden we een safety card. Inmiddels uh, zijn ze herstart. En dan zie ik dat aan uh, de leiding hebben we de Spanjaard uh, niet wel als Met de tweede plaats uh, John Files. Ja, vandaag hij uh, inmiddels alweer... Uh, ...terug uh, richting top, want hij rijdt nu op een uh, vierde plaats. Nou Willem, een uh, prachtige serie. Nieuwe serie in uh, Europa. Uh, wat verwacht je er verder van dit jaar? Nou, uh, dit jaar uh, ja zeker met die TCR Benelux Europe. Vorig jaar was het al actief, toen was het een kleine klasse. Nu hebben we hier een uh, startveld van 21 auto's. En daarnaast, TCR TCR ja, is in uh, veel landen actief. Uh, dus ja... Uh, in heel Europa zijn er auto's die zo mee kunnen doen... in welk land dan ook, in die klasse. Omdat al die reglementen gelijk zijn. Dus wel degelijk een klasse van de toekomst. En dat de toekomst heeft, zien we natuurlijk ook al in het WTC... dat het wereldkampioenschap toewagens is. Waar we een startveld hebben later op de dag van 28 auto's. Um, ja... Dit, uh, we komen zo terug, even bij je terug. Maar we willen nog even hebben over de, de, de demonstratie die hierna komt. Dat is een caravan demonstratie. Met rondes met uh, Max en uh, Daniel Ricardo. Een uh, drift demonstratie. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, dat uh, drift uh, dat is niet Max en Daniel met die uh, uh, caravans. Die rijden uh, met z'n tweeën. Uh, ik weet niet of ze een race gaan doen. Ik heb eens nou een promotiefilmpje uh een te zien dat ze een rondje gingen reizen met de caravan erachter. Nou, het enige wat ze nog hadden op de terugweg was, was uh, twee wielen achter hun auto hangen van de caravan. Voor de rest was alles stuk. Ja, Daarnaast ook de Ja, Dat zijn auto's uh, die driftend uh, over het VIE gaan en uh, zorgen voor uh, flinke rookwolken ...en ook voor een uh, ja, lucht, een uh, rubberlucht uh, die heerlijk is om uh, op te stuiven. Wim, dankjewel voor je verslag. Straks komen we weer bij je terug voor de uitslag van deze prachtige TCR race. Ah, Oké, okay. tot zo. Hoi.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 And keep rolling on the river Listen to the story now Left a good job in, in the city, city. niets gevraagd. Dat was weer José Koning. We gaan nog even naar Willem van Denenstern voordat uh, dit programma is afgelopen. Daarna gaan we uiteraard nog door. Maar we willen Willem nog even erin halen? Willem, vertel, wat is er allemaal aan de hand? Ik zie al vrachtwagens rijden met zwaailichten. Oh, dat kan dat er uh, wat auto's uh, afgevoerd moeten worden die tijdens de race uh, ja, zijn gestrand. Op het speed, want de ECR-race is inmiddels afgepast met een uh, Spaanse winnaar. Uh, Ascona heet die man, hij rijdt niet in een open Ascona, maar die heeft er eens gehoord. Nou, kijken we nog even naar de Nederlandse uh, corrité daarin, Jaap verlagen. Uiteindelijk uh, toch nog op een uh, mooie derde plaats dat en uh, Jaapie, vlugge Jaapie. Dus ook naar het podium. Nou, dankjewel. We gaan zo meteen met die, van die caravans genieten. Mijn laatste uur zit er bijna op. Ik spreek je later weer. Dankjewel. Oké, okay, later. It's a, It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. One child grows up to be somebody that just loves to learn and. I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 Luisteraars, mijn programma zit erop. Zondag live in het veld hadden wij vandaag Jaap Koper en Willem van Densen. Dit was in feite was jazz op zondag. Maar omdat het de family dagen van de stappen zijn... zenden wij live uit vanaf het circuit. Had ik het moeten doen met Charles Dijf, die stond vast. Maar alle techniek, dankjewel Leon van Esch. Super gedaan, geweldig. Moest even ingepraat worden, maar dat deed hij allemaal goed. Het volgende programma staat op het punt van beginnen. Sport op zondag. Met onze onvolprezen Hennie Rukert, Die al sidekick deze keer heeft Sandra Lissenberg En Martijn Prinsen achter de knoppen. Graag tot dan. En ik ben er morgen weer om tien uur. Dank u wel. myself, you're such a lucky guy. To have a girl like her is truly